Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amsterdamse burgemeester vindt het spannend hoe dodenherdenking op de Dam gaat verlopen dit jaar. De vrees bestaat dat activisten de herdenking gaan verstoren vanwege de oorlog in Gaza. Daarom moeten mensen die het plein op willen zich aanmelden. Het is belangrijk dat de herdenking rustig blijft, zegt burgemeester Halsema bij Nieuwsuur. En het gaat natuurlijk om een breekbaar moment. Hè. Het gaat met name om die twee minuten, om acht uur, waarin eigenlijk heel Nederland de stilte waardeert. En de stilte van grote betekenis is. Dan rouwen wij gezamenlijk, herdenken wij gezamenlijk. En dan kan iemand natuurlijk makkelijk gaan schreeuwen. Er waren 10.000 plaatsen beschikbaar op de Dam, die zijn inmiddels allemaal vergeven. Omroep Poont trekt een documentaire over diabetesmedicijn Ozempik terug. Het besluit volgt op een waarschuwing van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die maakte zich zorgen dat de documentaire te veel een reclame wordt voor het middel. En reclame maken voor medicijnen is verboden. Volgens Poont zou er een dwangsom volgen van 150.000 euro als de omroep zich niet aan het verbod houdt. Maar dat is volgens de inspectie niet waar. Ozempik is een diabetesmiddel, maar veel mensen gebruiken het ook als afslankmiddel. De licentiecommissie van de KNVB heeft de druk bij voetbalclub Vitesse flink opgevoerd. De deadline voor het aanleveren van alle documenten voor de vergunning om profvoetbalclub te zijn is weken naar voren gehaald. Voldoet de Arnhemse club niet aan de eisen, dan is het einde verhaal. De eerste wedstrijd in de halve finale van de Champions League is vanavond gespeeld tussen Bayern München en Real Madrid. De ploeg uit Spanje leek lang op weg naar een nederlaag, maar wist het tien minuten voor tijd gelijk te trekken. Daar komt de aanloop. Hij gaat nu wat naar links. Vinicius finisius, doelpunt. Het is 2-2. Het is weer helemaal gelijk. Gelijkwaardig. Het is spannend. Het is ook verdiend, de 2-2. Morgen is het de beurt aan de andere Duitse ploeg in de halve finale. Dan ontvangt Borussia Dortmund thuis het Franse Paris Saint-Germain. Het weer vanavond gaat of 13, morgen veel zon, 21 tot 27 graden. En s'avonds kans op onweer. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu tussen app en vloed. Je ja,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 than what nothing physically recklessly hopelessly but nothing I couldn't say It's pleasure I get from saying Winning a bad history It's got blue eyes Like a deer met allemaal telefoontjes van... Eh, heb je er geslagen dan het ze blauwe hoog hebt? Helemaal niet. Helemaal niet, luisteraar. Dit is Michael Bolden... met zijn uh, interpretatie van... Dock of the Bay. Talk about love. Talk about love. Nee, ah, het is hem niet. Nou, het is een ander nummer, maar het is ook mooi. Michael Bolton even onderbreken luisteraar. Ga straks nog een andere van hem draaien, dat beloof ik. Maar, ja, ik heb een belangrijk telefoontje uit Den Haag. De, de minister van uh, Muziek heb ik aan de telefoon. Goedenavond. Hallo. Ja, goedenavond. Uh, u bent de minister van Muziek. Of bent u de staatssecretaris van Muziek? Nee, ik ben zijn uh, neef. Oh, bent, u bent zijn neef? <laughs> ja, ja. <laughs> Eh, ik goh... heb een, een, een, een, een verzoekplaatje, Michael Bolton, heb je daar wat van of niet? Nee. <laughs> ja, ik, ik had net een nummer opgezocht, want hij heeft een uitvoering van Sitting on the Dock of the Bay. Ja. Maar uh, kennelijk is de, de tekst op de cd en de volgorde van de nummer anders... <laughs> Dus ik, ik zet hem op dat nummer en, en, en, en, en dat was een ander nummer. Nou ja, goed maakt niet uit. Maar ja, Michael is ik, klopt, hij, Maar dan moet je die cd even de andere kant op draaien. Oh, dat scheelt wel, ja. Dan, dan, ja, dan, ja. Uh, maar dan, dan komt hij niet meer uit zijn woorden misschien dan. Uh. Nee, dat is ook, <laughs> ook sowieso. Dat is ook wel zo. Vriend, hoe is het? Ja, goed. Hoe is het met jou, uh, Willem? Ja, we hebben hartstikke druk uh, aan het werk natuurlijk. Ik heb onder een, een, een tussenbrekje gemaakt voor een kopje koffie. Ik denk in en. Uh, ja, ondertussen nog genieten we van de muziek hier natuurlijk. Nou, helemaal mooi. Staat het dan uh, vol aan in de hal, jullie? Nee, nee, nee, nee. nee, Want uh, iedereen is er weg. En dan loop ik de brandende sluiter onder. En, uh, ja, en dan uh, hoor ik in één keer Michael Bolton op de, op de radio. En dan zing ik luid mee. Ja, want hij, en dan zing ik uh, Sitting on the Dog of the Bay. Maar hij zingt heel wat anders, joh. Ja, maar hij, hij zat wel op de Dog of the Bay. Hij zat er wel, oh, hoor. Ja. ja. Dat, je niet ja. Denk, dat je niet denkt, hij zit er niet. Ja, hij zat er wel. Hij zat wel degelijk. Ja, ik zag wel iemand zitten, maar ik weet je wel, dat was het Maar het is zo'n ongelooflijk eigenwijze kerel, jongen, toch? Dan zit hij op de dok of de bee... en dan he, ja. krijgt hij z'n nezen zijn kop... en dan loopt hij ergens anders naartoe. En dan ja, zit, ziet hij... mooi meisje ziet hij dan. En ja. gaat hij daar weer over zingen, dus dat is... Er is gewoon geen pijl te trekken op die man. Ja, dat is inderdaad zo. En ik zit met naar het gezicht van hem te kijken. Maar het hoofd is een bolder hoor. Echt, een heb het schip nog <laughs> ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Heb jij nog uh, uh, nieuwtjes te vertellen? We, gaan wij nog wat doen vrijdag? Ik, ik nog wat nieuwtjes vertellen. Ja, het wordt morgen schitterend weer. Het wordt morgen tot uh, 27 graden. En dus. Ik, uh, ik ga morgen uh, fluiten naar mijn werk toe. Ja. Dat ik een groot hoofd, met water erin. Nee, nee, ik ga niet aan de kook, ja, nee. <laughs> maar in mijn uh, gebodypaint suit ga ik dan. Ah. Ja, dus het, uh, het wordt dan heel kwijt om dat veetje erop te krijgen, want uh, ja, mensen weten het niet, maar mijn ene tafel zit hoger dan de andere tafel. Oh, dus. hoe heb je dat nou voor elkaar geregeld? Of oh, is dat de speling der natuur? Wat zei je? Is dat de speling der natuur? Ik weet niet of het, uh, nee, mijn moeder heet de geest, geen natuur hoor. Nee, maar, maar, maar ik bedoel door de natuur, dat die ene tepel... Oh, door de natuur, ja, ja. nee, dat zou uh, heel goed kunnen, ja. En, uh, en het is, uh, ja, dus soms is het wat lastig, want als ik bijvoorbeeld aan het hardlopen ben, dan die ene tepel, die tikt tegen mijn gezicht aan, die andere net niet. En dat vind ik best frustrerend, ja. En, dus. Maar hoe los je dat nou op dan? Want ik, bedoel, dat ik, lijkt ben me... gestopt, ik ben gestopt aan het hardlopen. Oh, ja, ja. Okay. ja nee we hadden okay. al gekke door mijn stokje nee maar ik heb verder weinig nieuws ik geniet van de muziek en uh, het is altijd trek mijn avond wel weer door en wat gaat er nou aankomende vrijdag gebeuren Willem want dat ben ik ook wel nieuwsgierig aankomende nou? vrijdag hè, dan zijn de Boys er weer hè ja en uh, de Girls natuurlijk ja en Harm misschien en, nou, en ja. de moeder de pater misschien komt de pater ook nog ja, lang. ja weet je en uh, ik heb toevallig uh, vanmiddag voor ik naar mijn werk ging, heb ik die mannen gesproken van de uh, van de uh, van de, Joen de kwal Oh ja. Ja, die, die, ja, hij zegt van, vind je het goed dat ik vrijdag langskom? Ik zou neem mijn me contacten met Charles, want die gaat erover. Ja. En uh, ik zei, ik doe alleen maar de techniek. Ik zei, want, uh, ja, ik doe een beetje domme werk, zeg maar. Dus oh, maar, maar, maar die man van de kwal, die, ja, die belde mij al vanavond. Tenminste, ik denk dat hij dat was. Ja. Want ik nam de telefoon op en toen hoorde ik gerochel aan de andere kant. Ik denk, nou dat moet ik. Oh, dat is hem. Ja, <laughs> ja. ja, ja Ik heb meteen is, opgehangen, Ik was geen tijd hè. Ik moest, ik, moest voorbereiden, nee, ik moest de uitzending voorbereiden, dus ik had geen tijd. Ja, nou ja, dat is ja gelukt. En uh, nu, nu, nu we het toch over de uitzending hebben, ik zou graag een nummer willen horen van Michael Bolton. Heb je dat toevallig? Ja. Uh, dan ga ik, uh, de Doc of de B ga ik voor jou draaien. Hoeveel? je ik dat? Ik vind dat zo'n slechte artiest, hè? Meen je dat nou? <laughs> nee, nee, nee, nee, oh. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Je hoort er weinig meer, meer van, uh, van Michael. Uh, in een heel ver verleden heb ik nou een verzoeknummer aangevraagd. Heb je dat gedraaid toevallig? Uh? welke uh, nummer was dat? Ja, gaan we nou, wat is dit nou voor een radioprogramma? Wat is nou zo dik voor een <laughs> kaartshow? Wat is dit nou, dacht <laughs> ik? Uh, uh, nee, nou herinner ik het me. Ja, je hebt, je hebt, ik moet hem nog even voor je opzoeken, Willem. Ja, maar je gaat hem niet vinden, dat weet ik nu al. Dat lukt, dat lukt dit jaar. Dat gaat mij lukken. Dat gaat mij lukken. Ja, ga je lukken Blijf ja. luisteren tot de klok van 12 uur ben ik uh, bij u, ik u vannacht, luisterend. Nee, dat ga ik niet redden, want ik heb om uh, kwart twaalf. Heb ik de volgende afspraak alweer staan? Dus uh, dat gaat het niet worden dan. Heb jij afspraakjes op je werk? Dat mag helemaal niet. Nee, nee, nee, nee. Uh, kwart voor twaalf, dan moet ik me afmelden. Hè? Oh, dan moet je je afmelden. Oh. Ja. Nou, dan draai ik hem voor kwart voor twaalf. Ik uh, ben zeer benieuwd. Ja, of benauwd, dat kan ook natuurlijk. Nou, dat is de, hok, de <laughs> hokje bij. Ja. Hé hey, jongen, hele fijne uitzending. Dank je wel, man. Hey, bedankt en, uh, voor het bellen. Ja, dat goed, we luisteren met brie. We zien elkaar vrijdag. Zeg Hoi, hoi. Hoi. Nou, heb ik hem toch op de dok van de B gekregen. Onze Michael Bolton. Wat een bijzondere uitvoering. Want we kennen hem natuurlijk allemaal, luisteraars, van... Uh, ja, niemand minder dan uh, Otis Redding. Ik ben vandaag een beetje sentimenteel. Luister, een klein beetje sentimenteel. En dan schiet ik vol. En uh, dan denk ik weer aan het meisje wat in mijn armen lag. Uh, als we een Engels walsje draaiden. 1, 2, 3, 4, 5... 6.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 Cliff Richard, The Love of Your Life, Make a Lifetime of Love. Nou, dat is toch een mooie, mooie tekst, hè? Fantastisch. Cliff Richard en zijn uh, Shadows. Uh, ondersteund bij het orkest, van, uh, of door het orkest, moet ik zeggen, van Norrie Perrimoer. Ik ga een uh, speciaal nummer draaien voor uh, mijn goede vriend uh, Willem Bruis. This is Mortal Coil en uh, dan heb ik het over You and Your Sister. Van You and Your Sister uh, Prachtig nummer Maar ik ben ook niet anders uh, gewend Van mijn goede vriend Willem Bruist uh, Willem bedankt Voor dit uh, mooie nummer Namens alle luisteraars Van Tussen App en ook Vloed, jawel Ik heb ze al gedraaid Aan het begin van de uitzending Luisteraars De band, geweldige uh, Samenstelling En Home on a Monday Daar kent u ze natuurlijk allemaal van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 Be back with De, de band, dit is ook zo'n mooie luisteraar. tenminste ik vind hem heel mooi. You. Alessandro Safina, Luna. Wat een geweldige stem. Wat een volume, wat een geluid. En wat een magistraal uh, nummer is dit. Luna van Alessandro luisteraar Sofina. Zo heet hij. Uh, de volgende uh, heb ik speciaal gereserveerd voor mensen die even willen uitpuffen. En die mogen gewoon even hun hoofd op mijn schouder leggen. Ik heb hulp gevraagd. En Michael Boublé belde me op. Jo, ik wil voor jou wel eventjes... Uh,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 Just a kiss goodnight Maybe You and I Will fall in love Some people say That love's a game A game Just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this fool will rush in. Put your head on my shoulder. in my ear, baby, words I want to hear, tell me, tell me that you love me too. Some people say that love's a game A game you just can't win if there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 Met Celine Dion, want uh, daar luisteren we naar de luisteraars. Ja, ze heeft een, een uh, aandoening aan haar stemman, heb ik uh, me laten vertellen. En we hebben ook een hele tijd niets meer van haar gehoord. Ik hoop dat ze toch ooit weer uh, terugkeert uh, uh, op radio en televisie. In theaters, uh, concerten, all over the world. Een fantastische zangeres en uh, altijd groot bron geweest van haar. Het geldt natuurlijk ook voor uh, de BG's die haar ook uh, een podium hebben gegeven bij One Night Only met dat mooie nummer Immortality. Uh, wat had ik voor u klaarstaan? Nou, nog een mooie natuurlijk. Alleen maar mooie vanavond. En dit zijn de Carpenters met Solitaire. There was a Indeed And uh... Carpenter met Solitaire. De volgende is voor Lisbeth de Vries en zij vraagt om Robert Long met Simone Kleinsema en Martine Bijl. En het nummer heet natuurlijk vanmorgen, vanmorgen vloog, ze nog. vloog ze nog. Zo onbelemmerd en grasjes En zo verheven Zo'n sierlijk wezentje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 Laat eerlijk zijn Vanmorgen vloog ze nog, Zoals een eeuw soms op de wind Zonder bewegen De vleugels wijd gespreid.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 Robert Long uh, samen met uh, Simone Kleinsma en Martine Bijl. En uh, ja, Robert Long zowel als uh, Martine Bijl zijn er helaas niet meer. Maar uh, ja, Robert Long is uh, natuurlijk wel, hey, luisteraars, gelukkig maakt dat er nog iemand... Uh, nee, Robert Long niet, sorry. Uh, Simone Kleinsma, die bedoel ik natuurlijk. Die is er nog wel. En uh, gelukkig maar, want uh, ja, ze mogen niet allemaal, uh, allemaal uitsterven, toch? Dat willen, we niet, uh, dat willen we niet op ons geweten hebben. Uh, wat ga ik nog meer voor u doen? Ja, ik heb, kan niet meer zoveel doen eigenlijk, want uh, ik zie dat uh, de klok uh, onverbiddelijk voortikt. We hebben nog een, uh, nou, een uh, drieënhalve minuut te gaan en uh, ik, ik wil het wel een beetje aan laten sluiten op het nieuws. Dus dan moet ik even uh, uh, anderhalve minuut uh, volkletsen. Nee, nee, nee. Ruim een minuut volkletsen. En dan sluit het precies mooi aan. Dus dat, dat ik ga gewoon wel even proberen, natuurlijk. Um, morgenochtend, dat wil ik u even melden. Als u gaat ontbijten, dus om 8 uur. Ik ga er gewoon vanuit dat u om 8 uur gaat ontbijten. Dan ga ik de week doorzagen. Ja, ja. Dat doe ik elke woensdagochtend tussen de klok van 8 uur en 10 uur. En dan uh, om het half uur, dus om half negen en om half 10, er komt er cabaret voorbij. En dan gaan we lekker lachen met z'n allen. Uh, maar, en voor de rest, allemaal gewoon lekker gauw En uh, ja, lekkere muziek gewoon. Uh, uh, muziek om blij van te worden. Dat ga ik u allemaal uh, beloven, luisteraars. Dan uh, ga ik nou afscheid van u nemen. Dit was uh, tussen app en vloed voor uh, de 30ste april, morgen 1 mei. Dan liggen alle duiven aan mij en ze gaan ook de week voor u doorzagen. Ik heb het al eerder beloofd. Goedendag vrienden. Goedenacht, vrienden.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 Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde. Es wird's. Tot zover, het Rhythm von Sie via der Kabel op 104.5.